Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Bosch en Rosmalen zijn auto's, geldautomaten en tankstations vernield. Er was waarschijnlijk iemand op slooptocht met een hamer. In de straat bij deze vrouw had hij het op meerdere auto's voorzien. Bij ons schuin tegenover, zeg maar, die heeft twee auto's hier staan... waarvan één uh, ja, vakantiebusje zeg maar. en zijn gewone personenwagen... die zijn alle twee uh, te grazen genomen, dus uh, die heeft geen auto meer... Uh om in te rijden. Hun zouden vandaag weggaan op vakantie, een weekendje weg. En uh, ja, je ziet het, die auto, uh, ja, daar kun je gewoon niet meer mee rijden. Er is iemand opgepakt. De politie onderzoekt nog of er meer mensen bij betrokken waren. Nabestaanden kunnen zondagmiddag afscheid nemen van de vrouw en haar dochter... die vorige week in Rotterdam werden doodgeschoten. In het Maaspodium staan dan twee gesloten kisten... waar mensen kunnen komen condoleren... De vermoedelijke dader, Fouad L. wordt ook verdacht van de moord op een docent in het Erasmus MC. En na de wedstrijd gisteren tussen AZ en Legia Warschau... zijn twee spelers van de Poolse club aangehouden. Het was onrustig met rellende Poolse fans. De spelers van Legia moesten daarom in het stadion blijven, maar dat wilden ze niet. Ze zouden toen ruzie hebben gekregen met de politie. En ken je dit geluid nog... Ja, voor iedereen geboren na 1995... je hoorde een faxapparaat, een soort printer... waar je via een telefoonlijn documenten naar kon verzenden. Een prehistorisch ding voor de meesten, maar niet in Duitsland. Daar wordt er namelijk nog volop gefaxd. En zo zijn er nog veel meer dingen die we hier in Nederland digitaal doen... maar waar je in Duitsland nog steeds papieren en stempeltjes voor nodig hebt... Dat merkt ook onze correspondent daar, Charlotte Waiers, in haar dagelijks leven. Als ik een arts bezoek, dan heb ik een scan van mijn paspoort hebben ze nodig. Nou, dan moet ik zelf aan de balie een foto daarvan maken, die foto mailen. Die foto wordt dan voor mijn neus, eh, bij degene die achter de computer zit, uitgeprint. En die print wordt dan weer ingescand. De Duitse regering heeft honderden plannen aangekondigd om het land te digitaliseren. Maar van de meeste is nog niks terechtgekomen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu jouw keuze ZFM hey, take a on the train. Net op daar een koekje weg. Ha, lekker. Zijn ze lekker, die koekjes? Ze zijn heerlijk. Ja, jij eet ze niet, hè? Ja, voor de luisteraars. We hebben hier heerlijke speculaties. Ja, maar, he, de, maar de, ook de echte, hè? Wou net zeggen, ook met, met nootjes aan de achterkant. Ze uh, zijn amandelen. amandelen ja. Oh, maar we zitten te genieten, Willem. Hè? Ah, is Allemaal lekker. dankzij onze lieve Gerry hè? Die heeft het gewoon meegenomen. Die, die, neemt, het gewoon, die neemt het ook gewoon mee. en uh, ze zeggen, We hebben toen gezegd, he, je hoeft geen contributie te betalen... als je bij de boys bent. Nee, nee, ah, nou... Een nou ja, ja. ja, ja. ze dragen wel 10.000 euro per jaar bij, natuurlijk. In de ook natuurlijk. Nog, wacht, even, wacht even, wanneer is dat overgemaakt? Net, net als Harry Mens, net als Harry Mens. Die doet dat ook, hè? Als je hem in de uitzending wil komen... Ja. Ja. ja. Al die, die moet je, moet je zeker 10.000 euro, of meer zelfs. Oh ja? Ja. Maar oh. nou, ze doen het allemaal, hè. He? Nou, ze komen ik heb me herinneren, nee, nog herinneren... echt, hè? He? Ja, ik heb me nog herinneren dat we ook een collega hebben gehad hier... die zei altijd, voordat het programma begon... zei die altijd... Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Inderdaad. Ja. ja we we ja. noemen geen naam van Henny Ruckert die fijn. Maar uh, ik moest er altijd wel om lachen. En, ja. en dan ja. zei ik ook altijd van, nou ja, toch. Ja. Laat maar zitten. Ja. Ja. Maar ja. goed, uh, zo kom je ook aan je centjes. Ja, ja, ja, ja, ja. Om ja. ja. maar te komen. Tromgeroffel, heeft u een zware jas nodig? Of heeft u een paraplu nodig? In het weekend. Of vertel, kunt u gewoon vertel, in uw ja. borstrokje naar buiten. Of borstrok. in uw bikini? Ja, borstrokken. Ken je niet? Een, een, een hempie uit de jaren 50, 60. Ik vind het wel tijd voor een... Zonder armen. Hallo Peter Plakband. Hallo Peter Plakband. Ja, ja, ik hallo. vind het wel uh, tijd voor het weer eigenlijk. Niet? Nou, ik, zeg, ik zeg toch... Moet je een, een, een, een dikke jas aan, of heb je hier een paraplu nodig? Ik, ik begon al met het intro. Hij was al met de intro bezig. Ja, ja, maar dan moet je wel eventjes waarschuwen. Want ik wil rustig live spelen. Dus ik heb de klep dan niet eens. Gerrit, dit geeft allemaal weer verwarring bij de mensen thuis. Dan denken ja. ze: waar hebben ze nou Een godsnaam weer over? Daar ja, ben ik is het over. Luister, een hoge drukgebied, luisteraars, bezorgen ons tot en met maandag warm nazomerweer. De zon die schijnt vooral in het midden en zuiden van het land flink. Al trekt soms uh, wat sluierbewolking over. In het noorden is de bewolking dikker. En in het waddengebied kan er zelfs ook wat regen vallen. Zondag wordt het zo'n 20 tot 24 graden. En dat allemaal voor oktober. Ja, ja. Maandag in Zuid-Limburg totaal wel 27 graden. Ik, ik, ik geloof mijn oren niet. Het lezen. Dinsdag dan, dan trekt er een koude grond over. En ja, dan wordt het nog maar 16 graden. Ik kan het ook niet mooier maken dan het is. En dan trekken de buien over met heel veel wind. Nou, over een windje hebben we het net gehad, hè? Ja, die ja, ja. man is een raampje ja, van zijn auto ja, open. Ja, ja, ja nou ja. goed, dat is een ander verhaal. Ja. Deze zondag trekken vooral in het noordelijke kustgebied uh, dikke wolkjes over. Nou, het zijn geen wolkjes, het zijn echt grote, dikke wolken. Uh, waar ook af en toe, ja, ik kan het niet mooier maken... maar daar valt af en toe wat regen uit. Met een vrij krachtige zuidwesten wordt het daar maximaal 20 graden op zondag. Elders ja. blijft het droog... En naar het zuiden toe de meeste zonneschijn. Met minder wind wordt het rond 22 graden land-indwaarts. En in het zonnige zuiden ligt het kwik zelfs op 24 graden. Nou, dat is veel hoog. We gaan naar de maandag. Ik weet niet of u het al interesseert. Dat u denkt van nou ja, we krijgen het <coughs> nog eerst het weekend. Laat die maandag maar zitten. Maar... Kijk, uh, per nummer betaald. Wat ik speel of... Uh... Hoezo? Nou, zeg je ja, dan mag je het mij rustig aan doen. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> maandag wordt het lokaal zelfs <coughs> zomers warm... Met maximaal rond de 25 graden. In het zuidoostenlokaal nog warmer. Met in Zuid-Limburg 27. Nee, ik het niet. Wat staat die man nou allemaal voor gebarentaal? Nou, hij zit gebarentaal. Nou, ik, ik, neem, ik zeg alleen even, ik zeg even tegen Gerry in mijn gebarentaal. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Zij hoort de piano niet. Daarom zeg ik van, oh ja, de piano niet. Nee, want ik heb geen uh, ding. Ik, ik, ik geloof ja. het. Ja, ik speel van taart. Het is zo... Uh, uh, uh, Tijdens mijn weerbericht dat Willem op, op zijn klavier... Ja, ja mooi hè? Ja, ja. En, en, en precies de juiste toon. En, en, en ik word dus hard verwarmerd. En dan wil ik nog even benoemen, hè? het uh, kunstfluiten wat ik erbij doe. Hè? Dat is ja. ook zo mooi. Kunstfluiten, dat deze vroeger... Wat zeg jij nou? Kunstfluiten. Ja, ik had het over de maandag. En de maandag dus 27 graden in Zuid-Limburg. Daar hebben we hier niks aan natuurlijk. Want hier, uh, Limburg is een heel... fietsen hoor, hier vandaan. Ja. In het noorden iets minder warm. 20, 22 graden is ook nog wel goed te doen, mm -mm. toch? Ja, maar we kunnen 20, 22 graden... Dan kan je nog een beste strandwandeling maken. En dat kan... Uh, niet meer met, met uh, al die, want die gaan. Nou, die gaan vanaf uh, half oktober gaan die beginnen af te breken. Half oktober? Ja, ze moeten 1 november weg zijn. Oh, oké. Okay. Dus uh, dat is twee weken de tijd. Oh, kijk, ja. nou, dan helemaal goed. Ja, is... Maar ja. is dat alleen voor Zandvoort of land? Nee, dat is nou, alleen Zandvoort. Zandvoort heeft erin. In Scheveningen beginnen ze later. Ze gaan veel eerder ook uh, weg, geloof ik ook. Dus het is per kustplaats anders. Anders ja, ja. regelt. Mm -hmm. Ja, het leust er af naar de dinsdag. En dan trekt er een koufront over het land en daardoor koelt het flink af. Terwijl het in de nacht nog zacht is, met nou, zo'n maar met 17 graden in de nacht, wordt het overdag alleen maar kouder. En dan zakt de temperatuur al snel naar 16 graden. Zon en buien wisselen elkaar af. Dan streekt een frisse noordwestenwind op. In de loop van de dag wordt het droger en krijgt de zon wat meer ruimte. Mm -hmm. De wind is aan zee krachtig tot mogelijk hard. Windkracht 6 tot 7. Ja. Dat is een stevig briesje op dinsdag. Dan gaan we naar de woensdag. Spreekt van een stijve bries. Ah. Een stijve bries? Een stijve bries, ja. Nou goed. <laughs> ik word er, ik... Ik, ja, ik word er helemaal stijf van. Uh, Sorry, ik had ergens wat lager. Uh, ja, niet plaatselijk hè. Helemaal, nee. hè. Ja, helemaal. Ja, helemaal. Ja. Dat is een zee... zee uh, uitdrukking, denk ik. De zee van ja, de uitdrukken. Zou best kunnen, Stijve bries. Stijve bries? Ja. Ik weet het niet. Denk ik. Ja, maar laatst jij hebt altijd de gevaar. Broer. Jij was ik laatste weet Daar was laatst een meisje loos. En dat was jij toch? Ja. ja. ja. Uh, wij zongen vroeger altijd, daar was laatst vergenteloos. Ja, vergenteloos. Ja, dat ja, ja, ver ja, ja. Dus ook. Ja, ja. Ja. die kwamen bezorgen. In, ja. die ja, ja. Grote over, zee, met... over zee, hè. Kwamen ze dan o, o, ja, ook. Over zee ook? Ja, ook. Uh, hebben jullie wel enig idee hoeveel moeite ik doe om dit hele pianostuk in te studeren? Nee hè? jullie lullen er maar gewoon doorheen als... Nee, maar ja. je had nou ook weer in zo'n moment dat ja. het commentaar wat wij nu hadden... Ja. dat dat paste er precies in. Ja, ja, paste ja ik heb er geen verstand van. Qua hadden. akkoorden, dan pak je dat hartstikke mooi op. Ja, dankjewel. Dan krijg je geen kramp in je vingers eigenlijk. Want... Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat ik speel met mijn oren... Ja, ja. He, twee ik heb dus een gelijk. buurman gehad en die had een hobby, dan was hij ook een zaag en zo, met zo'n cirkelzaag. Ja. Yeah. En die zagen een keer drie vingers eraf. Oh. En die meteen met die vingers onder zijn tong he, want ja, ja, ja, ja, ja, ja. En hij naar het ziekenhuis, want dan kunnen ze ze nog aanraaien. Ja, ja. Gebeurde ook. Ja. Op een gegeven moment, hij kan alles weer bewegen. Gaat de, de dokter zegt: Nou, dokter, ik kan alles weer bewegen. Ja. Nou, heel mooi de dokter. Prima gelukt. Hij zei, maar kan ik nou ook weer piano spelen? Ik zei, ja, zeker. Je kan ook weer piano spelen. Hij zei, nou, dat is leuk. Dat heb ik nooit gekend. Ach, ach, ach. Het oh, dit zijn dit uh, meegenomen zei nou, de... me weer. Nee, maar ja, uit. maar dit, dit zijn de verhalen. Ik heb maand? Want dat kan tegenwoordig... Je kunt, als je helemaal gek bent van een muziekinstrument... Die kun je laten implanteren. Een soort implantaat wordt het dan. Oh ja? heb, oh ja? ik ook, heb ik ook laten doen, maar daar ben ik toch van teruggekomen. Hoor. Vertel. Je had een piano in je laten implanteren. Een doedelzak. <lacht> ja dat is niet zo handig nee. had je nog niet voor het weer trouwens Cheryl, Cheryl? ja alleen de woensdag dan krijgen we te maken met een nieuw hoge drukgebied oh. Woensdag en donderdag zijn er nog vrij veel wolken. En is er kans op een buitje. Maar vanaf vrijdag... dan heb ik het over volgende week vrijdag... Ja. dan krijgt de zon veel meer ruimte. En de wind draait dan naar het zuiden... tot het zuidwesten en voert weer warme, warme lucht aan. Lucht, ja. Ongelooflijk. Ja. Blijft, nou, dan hè? gaan we al november toe. De... Ongelooflijk, ja. ja. Ik hoop uh, trouwens... Met... Uh, jij hebt het over november, want we gaan richting Sinterklaas. Ja. Dan. dan hebben we Sinterklaas ja. nog een uitzending krijgen vandaag. Zo. Je, heb jij dat, dat nummer in Spanje? Heb je de... Ja, ik heb maar, maar het... Ik, ik had al gebeld, maar het bleek dat het niet pakjes boven vier te zitten. Maar pakjes ook drie. Ja, dat is een ander nummer, dus die moet ik even opzoeken. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Okay. Hey, kleine man. Hallo, is, is het weer al afgelopen? Nee, nee, je komt weer te nog, vroeg. Nog steeds. Oh. Nou, Willem, je kan wel even stoppen met spelen nu. Ja, niks ervan. Nee, ik ben betaald voor dit nummer en dan speel ik hem ook uit. Goeiemorgen. Ja. Goedemorgen. Ah, wat gezellig is het hier. Oh, wat heb je daar liggen, geriezen? En het speculaties? Ja, de echte. Oh, wat heerlijk. <laughs> Ik ben zo dol op speculaas. Ik ben ook dol op Sinterklaas. Daar had je het net over, Willem. Ja, nee, ja, wat nee. Ben je, uh, wat maar, ben je van plan? Maar jij hebt, uh, jij hebt iets met paddenstoelen, hè? met oude schimmel en zo, hè? Dat uh, Ja. Ja, glas je hebt de schimmel tussen zijn benen. Echt waar? Ja. Oh. Hij komt er nooit meer vanaf. Nee. er nooit meer vanaf. Maar ik zag uh, jullie net, uh, ja. voordat jullie naar binnen gingen, zag ik jullie... Heb nog wel Ja, ik zie alles. <laughs> hij, heeft hij heeft een spionnetje. Maar wat moest die politieauto <laughs> <laughs> politie nou bij jullie? Wat is toch toch Politieauto? Ik zag dat jullie bij een politieauto staan nee. Ja, maar, maar er stond een politieauto voor de deur. Wat, wat deze hij daar, Willem? Weet je dat? Nou ja, ik dacht dat het voor jullie was. Voor ons? Ja. Nee, ik doe nooit dat fout. Nee, zeker niet. Ik, ik, ben heb aan... Aan, ik heb het aan die agent gevraagd... en ik heb een heel mooi antwoord gekregen. ja wat zeggen... en ik gebruik mijn eigen woorden... dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag... en ik reed door de stad... komt die motoragent naast me... en ik denk... fuck. Hij zegt vroeger luister goed... het licht was zo lang rood...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 het voor een vers kopje thee. <laughs> ja, vers kopje thee. Nou, dat was even een gezellige. Dat je zegt van nou, dat is een hele mooie, een hele mooie dat ze man er dan wel in kan. Dat is wel ja, mooi. Zal ik, zal ik je eens wat vertellen? Tel eens. Ik heb een cruise geboekt. Wat heb je gedaan? Een oh. cruise hebben we sinds, sinds, Oudere mensen gaan steeds meer met cruises. Ja. Zijn sommige mensen die hebben zoveel geld, die gaan het hele jaar met cruises ja. mee. Heb ik gelezen. Ja. Die wonen gewoon op een boot. Ja. Nou, nee. mijn, mijn buurvrouw die heeft ook uh, ingetekend op zo'n cruise. Die was iets <kwijnt> geweest. Die is alweer terug. Die is drie maanden geweest. En die zegt tegen mij... 'Nou, Ik, kwam op, ik was aan het dek van het, van het cruiseschip. schip. Ja. Dan kwam ik een man tegen. Zo'n mooi man. Maar uh, hij was extra mooi. Want hij was heel chic gekleed. In zo'n uniform. Was het toevallig een, een jacket, Chinees in een jaket. Nee, nee nee, nee, denk, nee, echt een uniform. Echt een zeem... Een zeem... zeem. Een Poppa. Ja. ja. ja. Ik, zeg, ik zeg tegen... Mijn buurvrouw zegt tegen nou, U bent vast die kop. Kapitein, Toen zegt hij, nee, ik ben de dekofficier. Toen zei mijn oh ze denken ook aan van alles hier op het op cruiseschip. Er ligt er eentje in mijn gevouwen over die tafel hier. Ik weet maar wat hier gebeurt. <lacht> Gerry, ga het? Nou ja. Ja, hè. Nou, mama, een dekofficier. De dek... <lacht> ja. Wat is nou weer een dekofficier? Een dekofficier, dat is hetzelfde als goud bij nacht. zie dus je overdag ook nooit. <lacht> Schoud bij nacht. Ja, ik ben vroeger schouw bij nacht geweest bij de marine. Heb je vorige ja. week nog naar het museum geweest, naar het Rembrandt Museum. Oh. Ja, ben, oh. heb ik mezelf opgesloten. Stel. Ja, ik kon er niet meer uit. Wat dan? Zegt ze, Suppose, nou, als je een nacht wacht, dan mag je naar buiten. Oh, oh jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. <lacht> ik, eh, ik ben intussen al langer op zoek naar het nummer van Sinterklaas natuurlijk, maar... Kan je niet vinden? Nou ja, ik ben beter ik, ik. vind het zo leuk om die man te ontmoeten live in de studio. Gezegd, hij, hadden, komt weer. hij komt het hij Ze hadden gezegd dat, dat hij aan de een andere kant uh, zou lopen, dus ik loop er even naartoe nou. Oké, okay. oh ja. Loop maar mee hoor, dat vind ik Ja, nee, okay. ik loop ook mee. Harm, Harm, kom je ook mee? Ja, mama, kom eraan. Wacht en dan moet jij, koptelefoon op ja, hebben. Moeder, maar dat hoor moeder, je niet, hè? Nee, dat hoor niet. Dan moet ik het zo zo wachten. Ja, Wat vreselijk. Hé, hey, maar wacht nou, wacht nou eens eventjes. Ik, ik denk, ik zie die boos helemaal niet. We de verkeerde deur, man. Goeiemorgen, goeie, goeie, goeie wie heb ik aan de telefoon? Hallo, hallo, bent u daar? Ik ben er, hallo. Ik snap er helemaal niks van. Ik, ik loop op een vliegveld en ik kom u het ja, en, waar, waar zit u dan? Nou, ik zit er, momenteel zit ik in uh, Barcelona. Ja. Uh, vliegveld Barcelona. Ja. En we zijn bezig met het inschepen van de pepernoten. Ja, ja, ja, ja. ja, ja nou ja. Ik zie hier ook hele grote containers staan met ja, spanje dat zijn, erop. Ja, uh, dat is niet van Dat zijn vaten met peper. Huh? Dat zijn vaten met peper. Aan de noten die komen later. Ja, ja. En dat mixen wij dan door elkaar en dan krijg je pepernoten. Je ja, pepernoten, ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Begrijp je wel. Maar, maar als het goed is, dan loop ik, dus, loop ik dan op het verkeerde perron, op een platform, of. Want uh, dan is hier geen boot. Nee, die boot die ligt nou nog in de haven. Ik, ik, ik kom toch nog niet in jullie richting uit. Dat doe ik pas zo. Eind november ga ik pas varen. Oh, maar dan ben ik helemaal verkeerd ingelicht. Ja, je bent, ook, je bent opgelicht. Ja, en heb ik u van het bed gelicht zeker? Ja, nou, ik, ik ben altijd vroeg op, beste Willem. Ja. Daar is Gerry ook in de studio. Ja, het goed is goed. ook. Uh, ja. ja, dan ik kijk je het al naar je. Oh, ja. Gerry, heb jij nog verlang, uh, verlangdingen op je lijstje staan? Dat je zegt van, Sinterklaas, dat wil ik wel graag van jou hebben. Vertel. Ja. ja, nee. Uh... Ik, ik, ik overval ik heb, je er wel. Ik, ja, u overvalt me, want ik heb er helemaal nog niet over nagedacht. Over een verlanglijstje. Meen je dat nou? Ja, nou, echt. Verlang je er dan niet naar me? Nee. Oeh. Dat vind... Nou, ik vind het wel heel leuk dat u weer komt. Dat ja. vind ik altijd heel erg leuk. Ja. Ja, maar Daar kan ik je... altijd heel blij van worden. Ja. De meeste Nederlanders ja. die verlangen allemaal naar Sinterklaas. Ja. En jij niet. Ik wel. Oh, oh, oh. Ja, nee, ik, tuurlijk, ja. Oh, ik, ik jou... dacht dat u het over verlanglijntje nee, ik heb je... had. Nee, ik had jou verkeerd begrepen. Ja, nee, nee. Ja. Nee, nee, nee, nee. Willem, nee, nee, grijp nee, eens tuurlijk. in. Want z, z, z, nou ja, ik, ik, kan, uh, ik, ik ga even deze deur naar, jongen. Dat vliegveld, daar moeten we af hier. Uh, dat is een stuk beter. Ik, kan, nou, ik, ik, ik heb vorig jaar heb ik, uh, heb ik uh, toch wel een confrontatie gehad met een van uw medewerkers. Die mag geen knecht mee zijn, natuurlijk. dat zijn ook geen, ja, het zijn nou ja, Roetveegpieten. Het zijn Roetveegmedewerkers. Helaas, helaas, helaas. Ja, ja. Maar en, als ze maar lang genoeg Roetveegpiet zijn, worden ze zelf weer zwart. Ja, uiteindelijk ja, wel. Ja. Zo gaat ja. dat. Om als Jules deel te spreken: wat zwart is, moet zwart blijven. Ja, zo ja. is dat. Ja, ja. Nee, maar de vorige keer, de laatste keer dat ik te maken heb gehad met die Roetpiet. Uh, ja, ik kon een week niet lopen, joh. Meen je dat al? Nou? Ja, vier mannen. Daar kan, kan geen mens aan natuurlijk. Nou, oké. Okay. Ik, ik, ben, ik ben met een bus mee geweest in Spanje. Met allemaal oudjes erin. Ja. En die buschauffeur die zit voorin. En ik zit zo vlak bij die buschauffeur. En ik heb ja. dat allemaal zo zitten aankijken, die oudjes. En elke keer komt er een oudje naar die buschauffeur. Wilt u een paar nootjes? Nou ja, die buschauffeur, nou, lekker. Maar dat ging maar door. En het ene oudje naar het andere. Die kwam allemaal, wilt u een nootje? Ja. Nou, die busje, die desk, met, ja die busje had op zijn dashboard. zijn Ja, die stikte van de noten natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Geen pepernoten. Gewone noot, no nootjes. Ja. En toen zegt op een gegeven moment de ...dames, willen jullie dan zelf geen nootjes? Toen zegt een van die vrouwtjes... ...nee, waar vinden de chocolade omheen zo heerlijk <lacht> Gatsiek. Nou, nah, goed. Prima, ik krijg gelijk weer berichten. God, Willem, wat hebben die zwarte Pieten nou gedaan met jou? Nou, ze altijd een roer bij zich. Nou, die wisten ze te gebruiken. Klappergaat, joh, klapper werkelijk. <lacht> heb je geen, uh, hebben jullie, geen. Hebben jullie mij nog nodig, uh, Willem? Want ik, ik heb het erg druk. Ja, de, als... nee, Sinterklaas, uh, ik hoop dat je wij door, hier, uh, ja. binnenkort weer eens een keer mogen bellen dan. Ja, het mag al, je mag me altijd bellen. Ik ben altijd bereid om informatie te geven over het, de nieuwe campagne. Uh, die samenhangt met mijn komst naar Nederland in december weer. Nee, in november ja. moet ik zeggen. Ja, u komt in november al. He? Ik kom in, ja, ik kom ja. elke dag, hè. Ja? ja Oké. Okay, ook in is, november. Dat is goed. Ja. Ik zal het lang blijven geloven, is Sinterklaas er nog, hè? Alleen, één uh, verzoek dan naar Sinterklaas. Of, of ik uh, uh, dit jaar niet meer van een moeilijke speelgoed uh, uh, uh, kan krijgen van u. Want... Technisch leeg, hoor. Nee, maar. dat is veel te moeilijk. Ik heb liever iets van Easy Toys. Easy Toys? Ja, die zijn heel makkelijk. Hoe weet jij dat? God love is only true and fair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 you Get his pain when I needed sunshine. I thought rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind. I've been in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Oh, then I saw her face, and now I'm a believer, not a train, a out in my mind, I've been I'm And I'm a yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, de aapjes en monkeys. Ja, Wie zit er ja. nou weer heen? Hallo, ja, ik... zit er iemand op de lijn? Nee, Hallo? Nee. Ja, nee, we hebben het even over, uh, over de monkeys. We hadden het over de monkeys. Die, ook ja. op de, die serie, televisieserie. Ja, dat zijn dezelfde. Ja, maar die, uh, die is weer te zien op ons ook uh, nu. Bij, bij jullie? Bij ons. Dat zeg ik, bij ja. jullie. ja. Oké, okay, ja. Nou ja, goed. Ja. Leuk. Ja. Ik was vorige week uh, zaterdag in Actus. Ze... Ja, oh, ja. met die Leeuwen? Nee, nee. nee? Die, die, die, dat is, was 5 oktober. Uh, oh. werd dat, uh, nee, vorige week zaterdag was, uh, was het nog niet zo ver. Maar uh, ik, ik was wel uh, bij, de, bij de gorilla's, was ik. Oh. En ja, ja, ja je kijkt me nou heel ernstig aan. Maar, nee, die, er kwam een, een enorme gorilla, zo'n zilverrug. Oh, ja. Die kwam uh, mijn richting uit. En eigenlijk, Marcel, heb ik mijn mobiele telefoon... straks zal hem strak laten zien. Luisteraars kunnen hem helaas niet zien. Een foto gemaakt. Zo mooi. Echt waar? Ja, echt ja. fantastisch. Maar hebben je hier ook aan op een of andere nieuwspagina gepubliceerd of niet? Op Facebook staat hij. Nou, dan ja. kunnen ze hem toch zien. Dan? Ja, Charles Duif. Charles, net als de mm -hmm. koning van Engeland. Mm -hmm. Duif, Dirk Utrecht, langheid door uh, F. Ja. Langij met puntjes, geen Y, want dan werkt ja. het niet. Maar is hij met of zonder wandelen... Maar oh, dat was een, nee, een, een ander, ander verhaal. Ja. Ja, nee. Maar daar staat, die, daar staat die gorilla dus afgebeeld. Maar voor fotografen is het niet zo'n. Uh, nee, hè? nee. En hoe komt dat nou? Overigens oh, staan hekken voor. En, en, ja. en, en, uh, ja. Dus als je een foto. Wil, je ziet altijd de beesten achter een hek. Ja. Nou, dat was vroeger dat anders hè? Vroeger was het anders. Er waren er nog geen hekken. maar er werden er zoveel fotografen opgefred. Ja, dat is ook gebeurd. Dat klopt. Nou, in Wenen, in Wenen heb je ook een, een dierentuin. En daar heb je dus geen hekken, maar daar hebben ze dus van glas. Want daar lopen, dat is heel anders. En Wenen? Ik vind... Wenen heb je achter de, het uh, Schönbroen. Ik vind het om te huilen. Wat? Wenen. Ja, Wenen. Ja, ja. <laughs> Maar in achterkasteel Schönbroen, het paleis, heb je dus een dierentuin. Dat staat op hun grond ook. Jij bent ook zo bereisd, hè? Jij weet ook werkelijk alles. Nee, maar dus dat, dat heb ik ook gezien. Dat heeft me altijd indruk op me gemaakt. Want dat, daar kon je dus, had je geen tralies. Nee, kun je alles zien. Daar kon je gewoon zien. Maar ja, we hebben hier in Nederland, hebben we in Emmen ja. hebben we Wildlands. Wild ja, wildlands, ja. Wildlands, ja. Is, dat is ook zo ingericht. Dat, ja. Daar kun je ook alles gewoon... Ja, dus wat hebben. Ik ben een man van de wereld, jongens. Wat, waar hebben we het over? Emmen? In em? Em, Emmen? emmen? emmen ja. ja, maar wat is dat? Een, een dierentuin. Een dierentuin. Zo met dieren Ja, begrijp ik, maar wat dat zo? Wallpapers, wat hebben ze nou daar? Nee, een dierentuin in Emmen. Ja? Zo is dat. Oh. Zo. Zo met twee o's. Zo, zo. Ja, zo. Zo, zo. zo. De, de, de, Engel, de, Engel, de, de Engelsen zeggen zoe, waarom zo, waarom ze dat doen. Ja, maar ja, wat hebben ze daar dan? Een muur? Wat voor een muur? Nee, daar hebben ze dus geen muren. Geen tralies. Daar kun je alle dieren gewoon... Open. Open uh, de, de, kun je Ze hebben hier... ruimte, Ze hebben ja. ruimte. Dan loop je gewoon tussendoor. Ja, dan loop, ja. ja. ja, loop je gewoon tussendoor, ja. Ja, dan ja. loop je gewoon tussendoor. En je bent helemaal veilig, gewoon. Dus niks Hoe kun je dan je nou veilig zijn als je er tussendoor loopt? Ja, ook tussen de leeuwen, leeuwen en zo. Ja, gewoon tussen de leeuwen en zo. Uh, ja. De meikevers Meijkevers niet. Zijn er ook? Ja. Maar alleen niet in juni natuurlijk. Nee, zo, in mei, hè? In mei, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Moet ik even vertellen wat ik daarmee ja, heb gemaakt? Ja. Nou, dat was mijn, mijn, mijn buurvrouw, die, die vertelde iets oh. over, haar, zeg, over haar seksleven. Oh, jee, oh jee. Ja. Oh, oh, oh, ja, oh, oh, oh. ja, dat was wel heel spannend hoor, om mee te maken. Ja. Dus ze zegt, ja, ze zegt, ik, ik, ik, ik lag op bed en. Uh, zeg ik. Toen zeg ik tegen mijn man: waarom met het. Je weet waarom het voorspel is, hè? Ja. De, de, de, de, niet een muziekinstrument, maar ja. ander voorspel. In, in de romantiek, hè? Dus we lagen op bed. En toen zeg, zeg ik tegen mijn man... zeg eens wat vieze woordjes. Dan denk je wat hij zegt. Die badkamer, keuken, gang. Ik zeg vies. Ja, het is een zucht. Er worden, alle, er worden hier allerlei zuchtige geslagen. Nee, ik hield mijn hart vast en die liet ik net los weer. Want ik denk, er, er komt wat ja. waarvan ik zeker weet dat het ons luisteraars gaat kosten. Nee, maar dit was een hele nette. Ik, de... weet, ik weet niet of de luisteraars. Ik vond het toch een vrij nette... nette net Ja, dat ja. ja, kan toch gebeuren? Nee, dat ken altijd. Maar <tose> ik vroeg mij dus af of er dus al luisteraars <tose> weg zijn. Hallo, zijn jullie er nog? Nog, nog, nog? <tose> er is een hoop ruimte in één keer. Ja. ja. Met, met maar wat een wonderlijk verhaal, joh. Ja, ik maak van alles mee in mijn leven. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. mama is wel bereisd, hoor, wat dat betreft. Die maakt inderdaad van alles mee. En dan nou gaat ze ook een cruise maken. Heel leuk op de, hoe heet het, die boot ook weer. Weet jij dat, je hebt nog een verstand van boten, toch? Want je dat woord, dat je van, die de ja, die kruisboot Ja, de kruis ja. Jan Wandelaar Die hele grote. Ja, ja van Walter, Walter Cruz. Walter Cruz, ja. oh, die, ja, ja. Die boot, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Waar gaan ze naartoe? Uh, naartoe? Viva Hollandia gaat ze. Ik zit ze nu echt allebei aan te kijken, beste luisteraars. Even voor jullie beeldvorming. En, en de een van die twee, die zegt gewoon, your Want jullie halen, jullie halen zulke rare dingen in mijn boom ik hou gewoon wegelijk mijn mond. Een stukje muziek maar weer. Nou, ja, daar toe... heb je even een rustpunt nodig. Hè? Dat je zegt van nou... Uh... Het valt me wel op dat die nummers uit de jaren uh, 60, 70 tot... Dat het vrij kortere liedjes allemaal zijn. Hè? Ja, 2,5 minuten, 2,30 altijd. Ja, 2,30, ja. 2,40. Ja. Ja. Ja. Ja. Waarom, waarom was dat eigenlijk? Dat had te maken met uh, de armpjes die op die draaitalf zaten. Ja. Die zijn veel korter als die van nu. oké okay. Dus uh, ze gaan niet zo lang mee. <laughs> <laughs> techniek weer, hè? Techniek. Weer de techniek. Ja. Gerrie, ja. pluspunt. Zandvoort Art. Ja, dat gaat volgend weekend weer beginnen, hè, Zandvoort. Zandvoort Art, Dan kun je twee dagen lang, 14 en 15 oktober, is er weer een kunstroute uh, door Zandvoort, langs allerlei musea en andere, uh, uh, onder andere ook de Blauwe Tram, waar kunstenaars, allerlei soorten kunstenaars, hun werk hebben hangen, tentoon. Tentoonstellen. Het is ontzettend leuk. Ook buiten? Ik doe het al jaren, al jaren loop ik die route. Maar is, is het ook buiten of alleen binnen? Het is alleen binnen. Oh, oké. Okay. Ja. Maar dan ben je ja. dat zo uitgelopen, toch? Nee, want dat zijn er wel 22 of zo, geloof ik hoor. Nou, kijk zo, hè, dit is zo. Allemaal, dat is het platteland van hè? Den Haag. Okay. En daar kun je dus dus echt heel zand voor het allerlei. Dus er zit museum in de oude brandweerkazerne. Uh, bij de blauwe tram, bij soms bij sommige winkels, hè, die doen dat ook. Nou, er zijn zoveel artiesten die. Uh, Zandvoort heeft veel kunstenaars, hè, heel veel uh, ja. op alle gebied: beeldhouwers, schilder. Mensen uh, die toetsen spelen hebben we net kunnen horen. Ja, dank u, en die kunnen dat allemaal uh, tentoonstellen en, Ik liep laatst door het toch omheen en toen zag ik inderdaad dat er wordt inderdaad kunst tentoongesteld. Ja. Ik zag een ramendichtster, nou de Mona Lisa die erachter zit. Nee, ze heet uh, Els. Ja. Nou, maar die route is er niet. Oh. Dat is een andere route. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar dat is echt, echt, heel de, echt de moeite waard. Ja. En daar komen mensen echt van buiten, heel ver buiten Zandvoort komen altijd dan uh, kijken. Zaterdag ja. en zondag. En ja, het is leuk. Je hebt in mooi. Haarlem ook zoiets, hè? En Haarlem heeft het, alle steden hebben het eigenlijk ja. wel. Ja. Maar uh, vroeger... Hoeghaar in Zandvoort, <laughs> jaren geleden, was er weer een andere organisatie. En dan kwam je ook bij de, de kunstenaars thuis, kon je dan komen. Dat, oh. dat was heel erg leuk. In een, in een gegeven, studio? Of in ja, hun nee. eigen huis, dan ja. hadden ze een kamer en daar waren ze schilderen. En dan kwam, kwam je ja. gewoon in al die huizen, dat vond ik altijd wel ja. heel erg leuk. Ja. Maar daar zijn ze mee gestopt, ik weet niet waarom, maar er kwam weer een andere organisatie. En, zo. en nu doen ze het nou ja, op deze manier, de kerk, het museum, winkels. Ik heb me trouwens uh, laten vertellen dat er maar heel ja. weinig kunstenaars zijn die echt van hun. Uh, van hun uh, nou, bestaan, noem maar even. Hè? professie ja. kunnen bestaan. Dat hè? klopt, ze doen het erbij, hè? Elk... Ja. Ja. Uh, ja. Als je geluk hebt en je maakt kunst wat uh, ergens trek ja. is. Ja. ja, weet je, dan moet het. Vaak is kunst om te kopen. niet, niet echt, uh, is echt. is best wel duur hoor. Vaak wel, hè? Ja, ja. ook, ook van, van, van, van deze mensen, wat die dus geen professi professionele kunstenaars zijn. Dus ja, maar je moet dan toch ergens, als, daar kun je niet van bestaan, dat, nee, niet. Nee. dat lukt niet. Nee, maar ja, kijk, als je voor een klein schilderijtje, wat ze dan aanbieden in zo'n galerij, 400 euro moet betalen, ja, ja, ja. ja, dan haak je al snel af ja, ja. natuurlijk. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk wel je tijd erin uh, gestoken. Ja. Maar er zijn ook een heleboel kunstenaars maar, die, die, uh, die verhuren zichzelf dan ook weer aan, aan externe bedrijven om bepaalde dingen ervan te gebruiken, toch? Nou ja, ook. die krijgen opdrachten soms. Ja, nee, ik bedoel, zo, ik bedoel zoals Vincent van Gogh. Die heeft uh, model gestaan bij de Mokkerfabriek. Uh, daar moest ik nu oren. Oh, Jesus. Ja. ja, dat kan ook. Ja, ja die had, die had ja. probleem met zijn oor. Hè. Dat oor is veggie. Uh... Dat heeft hij zelf gedaan, toch? Uh, oh ja, nee. Hij heeft zelf zijn oortocht afgesneden van goh. Ja, en later is hij gepakt door de belasting en heeft het oor weer ja. ja, aangenaaid. Ja, dat, dat kunnen ik dat goed bij de belasting. Goed, ja. Ja. Maar ja. goed, maar jij ja. ging dus uh, dorm in. Uh... Maar dat is dus volgend weekend. Hè. Dat is dus 14 en 15 zaterdag en zondag oktober van 12 tot 5. Nou, en dat is altijd heel gezellig, want dan hebben ze vaak al een drankje en een hapje, weet je wel. Ja. Dus dat is, uh, ja. Nou, en dat uh, kun je dan uh, doen. Heel gezellig. Leuk. Ja. Ja. Hey, maar jij weet al van alle ins en outs in het dorp, hè? Um, Wat wil je weten? Kermis. Is helemaal, kermis helemaal is gebeurd? er niet meer. Dat is helemaal niet gebeurd? Meer. Nee, nee dat, oh. is, dat was op het Badhuisplein. Ja. En af en toe doen ze het nog wel, maar dan is er alleen een draaimolen voor, voor kleine kinderen of zo, of, of, of iets heel klein ja, schaamde eigenlijk suikerspin weet je wel ja waarom zeg ik dat waarom ja. zeg ik dat je hebt nou een heleboel dorpen in noord-holland ja. kermis ja. een week lang ja dat is feest dat ja. Is gewoon... ja, maar dat was hier interessant wordt ook vroeger hè op oh, de, de Prinsessenweg okay. had je altijd kermis ja, dat, de Prinsessen. Dat, dat tijd ja ik. voor jouw ja. tijd dus nu allemaal volgebouwd oh ja en uh, dat was een en heel vroeger stond het ook ja. nog op de parkeerplaats op het circuit is ook heel lang kermis geweest en het is op het Badhuisplein geweest, maar het is op een gegeven moment... de omwonenden die gaan uh, daar tegen ageren. Ja. Net als met het reuzenrad, wat nu dit jaar ja, ook niet ja. in antwoord is gekomen. Omdat daar iemand... Het was daar... er wel, maar het was op het circuit. Altijd op het circuit, maar het, was ook, het is ook altijd op het Badhuisplein. Jawel, maar nu stond dat, dat reuzenrad ja. van het Badhuisplein uh, nee, nee, op het circuit. Ja, ja. Dus maar dan, ja. dan heeft niemand er last van. Maar nee. ja, wie heeft er nou last van... van als mensen alleen maar in zo'n ding heen en weer gaan ga Je Hier staat daar... In nou, er, was, er was inderdaad één iemand, iemand die heeft, heeft protest aangetekend... en die wenst anoniem te blijven. Meneer Scherpens, we doen er alles aan om dat zo te doen. <laughs> en, maar het is toch... Dus, het is jammer. Ja, En die, en die, die exploitant die had gezegd... want dus hij stond er meestal een maand, paar maanden, ja. weet je wel... maar dan tien dagen. Dat is voor hem niet meer... Dat kan, toch ook niet? dat kan niet, daar kan je niks aan verdienen. Nee. Dus die heeft gezegd: van, Nou, dan doe ik het niet. Dus ja. er is geen reuzehandel. Maar jij hebt, er, jij hebt dat er ook gedaan, Charles, op de, op de kermis en het woonwagentje met die glazen bol. Dat heb jij er ook gestaan? Nee, ik, ik was de koffiehut. Wat was je? De koffiehut de kop ah, oh dat is ook oh, leuk hè ah, de kop van je hartstikke he. leuk hartstikke ja. leuk ik dacht ik heb dat een dat half jij, jaar hoofdpijn gehad maar ja ik dacht dat jij de kermis stond uh, en en te zingen uh, Vroeger had je in nederland had je zo'n mannetje die heette Nikken Nelis. Neles ja die met album. zijn trommel en het ja, taborijn Wim Sonneveld. ik dacht dat jij dat was nee was Wim was jij dat ja die heette heet hetzelfde als jij hij heet mm -hmm. ook Wim mm -hmm. ja ja dus, uh, yeah. nee, nee, ik dacht nee. echt dat jij er liep met je tamboerijn. dacht dat jij dat was. Sn snikkelen, of snikkelen, uh, Nikkelen Nou goed. Ja. Epsilon, hè? niet de beurs met een I. Nee, Het nee. zijn geen vogels. Hè? Maar jij had het ja. net over kermissen, Willem. Ja. Maar, maar die kermissen in Noord-Holland waar jij het over had. Ja. ja. Dat is een beetje een ander verhaal hoor. Wat dan? Want er is, daar staat wel kermis, een anderhalve draaimolen en uh, een bossenautootje en zo. Maar dan draait het in die dorpen allemaal om de, om de kroeg en, en ja. bier. En, uh... Ja, ze noemen het ook wel zuipfeesten. Uh, ja. Want ik zou je vertellen, ik, heb, nee, ik ga het toch de naam Ruud Janssen nog even noemen. Wie? Met, ja, Ruud, Ruud Janssen, de, waar ik vroeger de muziek mee maakte. En we hebben ook een periode waar we werken als duo. Het zijn er twee. Ja. Duo. Duo, ja. Okay. Moet, ik je ja moet, ik je, <laughs> moet je daar <laughs> tegen? Maar doe je? Ik maak dat duo onbekend. Of jij, of oh, ja. jij me wil geloven of niet. Ik geloof dat jou. Dat geldt ook voor Gerry. Ja, ja. of je me nou wil geloven of niet. Maar dan is ochtends om half tien. Ja. Zaten dan in die, in die kroegen daar ergens in noord holland In zijdenwind bijvoorbeeld. En, en daar, daar zaten ze om half tien al in de bier. Dat is ja, niet te geloven. Echt waar hoor. Ja. Dus, je moet maar dan even... hou je het dan nooit vol ja. Met, uh... Nou ja, er, er waren ook mensen die, die s'avonds dan niet meer kwamen. Want die waren gewoon... De, laveloos. Die waren helemaal ja. <laughs> opgebrand. Ja. Ja, opgebrand. Nee, opgebrand, ja. de brandheer was er ook. Hè? Ja, ja. Nee, nee. voor nee, is... nee, de duidelijkheid natuurlijk. Ja. Ja, oké. Okay, nou goed, ik heb daar dus totaal geen beeld van. Want uh, uh, ja, ik zie natuurlijk hier in de omgeving... ...volgens Zandpoorten. Eh, Zandpoort, de Zandpoortse Weken en zo. En uh, dat is dan wel eerder dit ja, jaar. Maar, nou over... maar die zijn heel populair. Maar dan, dan, dan is dat inderdaad heel... Heel, veel, heel veel... Heel veel drinken, uh, ja. drinken ja. ja. Ja. Maar we hebben het nou over kermis. En, maar uh, zou, ik, zou ik wat anders noemen? Wat ja. dacht je van de ijsbaan hier in Zandvoort? Ja. Ze zijn al aan het vergaderen over de ja. ijsbaan. Ja. Het zal het tijd waar. Ja. Ja. ja, want die komt natuurlijk weer op het Raadhuisplein. Ja. ja. En ze willen nou een grotere... Uh, ja, dus dat is zo'n blokhut voor koekenshopie ja. en zo. Ja. Dat willen ze een grotere blokhut. En, nog meer ontzettend. Nog groter. Ja, en in plaats van een aggregaat willen ze krachtstroom en zo. Dus, oh, dus... Ze kunnen ze gewoon een windmolen midden op die ijsbaan zetten. Oh, dat is een goeie. Ja, hè? Dat is een goeie. Ja. We hebben er nog in de Noordzee staan. Maar, maar luisteraars. Er komt die ruffel... 16 december, daar gaat hij open om 18 uur s'avonds. De hele avond gratis, schaatsen voor iedereen. Ja. Ga jij er weer, uh, weer, doe jij de opening? net als vorig jaar. Nee, nee, nee, nee, voor... nee, nee. Vorig jaar ben ik op ijs gezakt daar. Oh, jij dan? Ja, ze zijn ook nog een drekker geweest daar. Dus, ja, ja, ja. Zaten ja, we met de verkeerde wak ook. Ja, <laughs> ja. <laughs> daar ben ik nog. nog ja. Ja. ja, luister, maar even als de, ja. de vorige editie, de, de zaterdag voor de kerst, de, voordat de kerstvakantie begint, is er ook een week lang. Uh, uh, de mogelijkheid om in schoolverband te schaatsen en uh, oh. dat wordt een groot succes en er is ook elk jaar uh, het kabouter schaatsen met, uh, ah. met de rolvervelsen kaboutertjes met de Velsen, ja de kleine mannetjes. Ja. <laughs> ja nee maar het is voor de kleuters waarbij de ouders uh, die mogen dan zonder schaatsen mogen ze het ijs betreden zo ja. allemaal ja. tegen gereduceerd tarief en telkens voorafgaand aan, een, uh, aan de algemene opening want de kleintjes kunnen dan uh, naar hartelust oefenen op de ja. kabouterschaatsjes. Ja. Zonder dat ze bang te hoeven zijn dat ze omver worden geschaatst door uh, grotere kinderen. Nou, wat de... Leuk dat je dat zegt. Want ik heb het inderdaad ook een keer gezien op de grote ijsbaan in, in Haarlem. Schoolschaatsen. Ja. En daar heb ik dus ook in meegeschaatst. Dan krijg je allemaal een L achter op de rug. Hè, want je bent naar les natuurlijk. <laughs> en zegt ze allemaal achter zo'n dingetje. Zo'n zo ja, driepoot. Maar ja. ja. ik denk, ja, bekijk het maar. Dus ik ben voordat ik naar de ijsbaan ging, heb ik voor 5 cent. Een winkelwaardje gekocht. ja, goed joh. Ja, dus ja, ja. kun je ook. Dus Hé, <laughs> hey, maar luister, schaatste ja. jij dan op Zweden of uh, schaatste jij op Noren? Uh, uh, meestal op Noren, maar als ik op Zweden ging schaatsen, dan uh, ging ik altijd de verkeerde kant op. Oh. Ja. Ja, nou ja, goed. Maar, luister, maar leuk, weer. Ja, we krijgen leuk weer. We krijgen weer een ijsbaan. Maar het is wel gezellig wel weer, vind ik Ja, die hele, hele decembermaand vind ik gezellig. Ja, ja maar wel gezellig. gezellig. Ik kijk er al naar uit. Ja. We hebben net Sinterklaas aan de telefoon gehad. Nou, die heb ik ook weer zin die in. Ken ik jullie nog verleidend aan de kerstuitstelling dit jaar? Oh ja, dat lijkt me heel gezellig. Dat ja, is leuk. Om de serie. En Gerry want ik liep laatst in, in, in die... Uh, uh, dat, dat gebouw waar Gerry woont, ik ga niet verklappen waar ze woont... want dan hebben ze meteen allemaal uh, van ja. die, die mannelijke fans op de stoep. Het stoek, Witte nou. Huis. Ja, het, wit, het Witte het, Huis, ja. ja. ja. Maar uh, ik zal je vertellen, daar, daar liepen de mensen allemaal kerstliedjes te zingen al, hoor. Echt waar? Ja, Gerry ook, die liep, die liep er op de gang. Stille uh, oh? nacht. Ja. Oh, wij hebben toch iemand, wij hebben uh, een radiocollega die zit ook in zo'n zo uh, Charles Dickens koor... Ja, het ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, is... Uh, alleen maar voor dikke mensen, met Charles Dickens. Charles Dickens. ja, alleen, ja. Dus uh, daar maak ik maar, dan ook deel van uit. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ja. dat is heel leuk. Ja, is heel leuk. De, tussen de luisteraars door, want we leren het allemaal een beetje kennen nou, zitten dus ook mensen, die kunnen ook kwalitatief heel erg goed zingen. Bijvoorbeeld... Uh, uh, om maar wat te noemen, Annemieke Vos. Die zit in zijn pop -ball. Oh ja, maar die, hard, die kan hartstikke mooi zingen. Die kan mooi zingen, hoor. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Nu even wat minder, want uh, arm gebroken. En, uh. oh, ja, Ja, maar dat komt he? kom door het zingen. Ja. Dat komt door het zingen. Het ja. is gewoon de bocht uitgevlogen met zingen. Maar ik zeg maar ja. tegen haar, ga nou niet op die toonladder. Nee, maar ja. nee ja. Doe ik bedoel dat dat doe ik. Wijze. Nou ja, ja, ja, ja, achterhoekjes, hè. Ze bent allemaal zelda natuurlijk. Maar is ja. hij nou soprano? Of zijn nou alt? Of is nou. Uh... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Zeg, ik, uh... -e Zo, ik zie in één keer de lampjes uitvliegen, dames en heren. En ze gaan gelijk weer aan. En er staat nu op het display. Doe dat alsjeblieft niet weer. Al -e dat is, de, de, dat is de, de alt, geloof ik, hè? Nee. Dat is sopraan. Ja? Dat is die hele ogen, toch? Ja, dat is die ja. hele ogen. Ja, ja. ja. En, hele hoog. En, en weet je, weet je wat? Ik... een Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. doorstaan. Juist, ja, precies. Juist, juist. Ja, weet je wat een klerenkast is? Ja, dat Ikea. Nee, ja, Maar die kijk je niet zonder vloeken in elkaar. Nou, nee. jawel, wel, je wel. Nee, maar ik heb toch een andere klerenkast.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 Voor Charles Ja heerlijke muziek ja, Simon en Carmichel. Simon en, oh, nee, en nee, Karmichelt. Uh, uh, nee, nee, nee, ja. nee, nee, Simon en nee, Karmichelt. Dat is uh, uh, ja, ja, de schrijver, Gar, hè? Garfonkel. Ja, ja, ja, ja. Simon Karmichelt. Simon Carmichel. Grappig, hè, die ook Simon Carmichel. Ja, ja, ja. Simon, Simon 6. Ja, nee, nou goed, maar... dit haalt weer herinneringen de boven natuurlijk. Dit hoort, dan, uh Simon 6 is een liedje, nou, Simon 6. Film, Simon, simple Simon. Simple Simon 6. Simple Simon 6. Ken je het niet? Dat ken ik niet. Ja, dan moet Moeten je wij nu ook rechten gaan betalen? Nee, ik, het, ja, loopt te nee ik was even, even... In verwarring was ik. Ja, ja nou, ik was nu even... Hé, hey, hallo. Mijn Alzheimer-leid is dit gewoon. Hallo, jongetje. Waar hebben wij het nou helemaal over... Ja, nee, nee, nee, nee. We hadden het over de ijsbaan, maar dat ja, we onderwerp zijn, ja, hebben, de, we wel, ja. hebben we afgerond nu, hè, toch? Ja, de ijsbaan is nu afgerond. De ijsbaan is nu afgerond, afgerond. en uh, het In wordt gezegd. hebben we nu. Uh... Het wordt gezellig in december. Het wordt gezellig. We hadden uh, nou ja. het erover dat jij dus op de, in, in, in het gebouw waar, ja, waar zit, kerstliedjes, uh, je naar Ja, waar ik kerstnetjes heb. Ik heb uh, eventjes uh, nieuwsflash, heb ik eventjes. Want uh, er wordt natuurlijk gereageerd over het feit uh, dat wij dus uh, toon, en alle toonaarden. Uh, onszelf profileren naar buiten doen. Jezus, ik vond, heb ik, vond nou, nou, nou. ik vond het zo mooi gezongen. Ik vond het echt heel mooi hoor. Ik heb echt van genoten hoor. Ja, ja hoor. Ja hoor. jij ook? Ja, zeker. Mama, ik geniet altijd van hoge tonen. Ja, zeker. Goed. Nou, in ieder geval, uh, we hadden het over, dus, uh, over uh, een, een luisteraar, wiens naam niet genoemd, uh, uh, hè, Annemieke Vos. Ja. Die zegt van, ik denk niet dat jullie blij worden als ik ga zingen. Ik oh. was een alt. Zo was het een alt. Wat oh. zei je? Maar hoe klonk een alt ook alweer? Is ze alt? Is ze oud? Nee, zo'n jonge, jonge dame nog. Hey, ma, alt o, uh, is toch oud in Duits? Wie bitte? Alt is toch oud in Duits? Ja, dat is toch bleuut man. Oh, Ja, wij zich veel, wij zich veel. Daarom in voorstel Bernhard. Ja, maar ze zegt dus in ieder geval... Uh, ik was een alt en zit niet meer op het koor. Oh, ze zit niet meer op het koor. Ze Kijk. zit er niet meer bij. Oh, dat is heel erg jammer natuurlijk. Ja. En ze zegt... Ik zal nooit meer op de toonladder gaan staan. Nou, dat vind Kijk. ik toch... Uh, Kijk, Het Kijk. advies wordt wel aangenomen, zeg maar. Ja. Nou. Maar weet jij het verschil tussen een koortje en een touwtje? Nou? Een koortje, kun je niet zingen. Nee, touwtje kan niet zingen. <laughs> ja, dan heb je ze natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hey, maar daar nou, nou heb jij het over, een, een raadseltje dan eventjes. Weet jij dan het verschil tussen seks en, uh, en, en een trein? Eh, uh, seks en een trein? Ja, weet je daar het verschil tussen overeenkomsten, een verschil? Uh, het verschil tussen seks, ja, tussen seks en een trein, weet je dat? Uh, Ga er maar zo onder liggen. Zo is het.